Dag lieve luisteraars van Radio Cordonia. Op zaterdag 10 oktober zijn wij te gast geweest in het mooie stadje Leiden, waar we een avond vol muziek en cultuur hebben beleefd. Het concert werd georganiseerd door de Koerische Culturele Centrum Nooros in Leiden. Dit in samenwerking met de Leidse Orkest Sinfonita. De overvolle stadsgehoorzaal werd meegesleept in een ruim twee uur durend programma. En er werd ook een ode gebracht aan de grote meesters van de Koerische muziek in de 20 e eeuw. Het gebeurde allemaal in een mooie mix van Koerdische en Westerse muziek. En een aantal grote namen, waaronder Nasser Razazi, Goran Ibrahim, Dunia Razazi, Peyman Omer en Nia Seda hebben de avond verder verrijkt. Het thema van de avond was samensterk En het bleek ook uit de mooie cocktail aan muziek en artiesten. Kortom, een succesvolle avond. En Radio Cordonia vroeg een aantal Koerdische jongeren, die aanwezig waren bij het concert, hun mening over de avond En deze bijdrage werd u verzorgd door Halves Rashid, Radio Cordonia.